In het plan waar de Senaat vanavond over stemt, staat dat Italië bijna 60 miljard euro moet bezuinigen. Verder moeten de belastingen worden verhoogd en de salarissen van ambtenaren worden tot 2014 bevroren. Als de Senaat en morgen ook het Huis van Afgevaardigden met de bezuinigingen instemmen, dan stapt premier Berlusconi op. Dinsdag verloor hij een vertrouwensstemming in het parlement, waarna hij toezegde af te treden.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 In de Tweede Kamer wordt laconiek gereageerd op het plan van de PVV... om te onderzoeken wat terugkeer van de gulden kost. Het opgeven van de euro kost geld, maar op termijn levert het misschien wel meer op. PVV-kamerlid Van Dijk. Zoals we nu bezig zijn gaat het ons ook een hoop geld kosten. We staan nu geloof ik voor 100 miljard uh, garant... En wij denken ja, dat het geld kost op korte termijn. Dat geloven we wel. Maar uh, op de langere termijn zou het wel eens veel gunstiger kunnen zijn. Als je landen kijkt als uh, Denemarken, en Zwitserland, die doen het toch ook hartstikke goed en die hebben geen euro. Naar eigen zeggen schakelt de PVV een gerenommeerd internationaal bureau in voor het onderzoek. Mocht het opgeven van de euro voor Nederland aantrekkelijk zijn, dan wil de PVV daarover een referendum. VVD en PVDV, PVDA vinden dat de PVV moet onderzoeken wat de partij wil. Maar ze zeggen allebei dat terugkeer van de gulden Nederland veel geld zal kosten. Ze hopen dat de PVV zich erbij neerlegt, als dat ook de conclusie is van het onderzoek. D66 vraagt zich schertsend af waarom PVV-leider Wilders ook niet herinvoering van de ducaat onderzoekt op 75-jarige leeftijd is Andy Tielman overleden... de grondlegger van de indo-rock in Nederland. Eind jaren 50 waren de Tielman Brothers een van de eerste bands... die succes hadden met rock roll muziek Middelpunt van de groep was gitarist Andy Tielman... die een van de eerste gitaarhelden werd. In 1967 scoorde de groep een hit met Little Bird. My In 2005 werd Andy Tielman Ridder in de oranje, orde van Oranje Nassau... twee jaar geleden werd bij hem kanker vastgesteld. Het weer vanmorgen bewolkt en nevelig. Vanuit het zuiden breekt langzaam de zon door. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Alleen in het noordwesten blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 7 graden in het noorden tot 12 in het zuiden.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het kabinet moet wellicht 4 miljard extra bezuinigen. Kan dat met gedoogpartner PVV? Er komen steeds meer Chinese toeristen naar ons land. En ze komen vooral jawel, voor de rust. Hier is echt rustig in Nederlands. We vergelijken met in China. Okay. Hier is echt groen. En de ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. RTL Nieuws meldde gisteren dat CDA, VVD en PVV... komend voorjaar opnieuw gaan onderhandelen. Het regeerakkoord, en ik neem aan het gedoogakkoord... daarbij wordt opengebroken en zal voor een deel... moet dus de kabinetsformatie worden overgedaan. Kees Boomman, politiek commentator bij um, uh, 1Vandaag... en uiteraard presentator van TOS, Kamerbreed. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat überhaupt met de PVV? Ja, dat kan natuurlijk uh, een half uur omheen zwatelen. Maar als uh, Geert Wilders uh, uh, doet wat hij steeds zegt, dan kan het niet. Nee. Dus dat betekent eindige doorconstructie. Om tijd te winnen, kunnen we dan het beste zeggen ja. <laughs> ja. Want kijk, als je alles op een rijtje zet, namelijk... wat is het belangrijkste onderwerp van deze kabinetsperiode? Dat is de eurocrisis. Daar is de PVV mordicus tegen. Die wil dat er geen euro naar Europa gaat. Terwijl de andere partijen er allemaal over eens zijn... meer of mindere mate dat dat wel moet. Als je kijkt welke punten de PVV heeft binnengehaald... uit het huidige regeer- en gedoogakkoord, dan zijn dat de welke... Nou, ik uh, heb het regeerakkoord er nog eens op nagelezen... en het gedoogakkoord. En dan kun je eigenlijk niet echt belangrijke punten voor de PVV aanstippen. Eerlijk gezegd het is precies het tegenovergestelde. Uh, laten we eens kijken naar uh, de uh, immigratie- en integratiekwestie. Uh, we kennen allemaal nog het Mauro-verhaal van de vorige weken. Ja. En daarvan zijn Geert Wilders... Uh, nou, deze kwestie, de wijze ook waarop die opgelost is... is niet voor herhaling vatbaar. Als we het hebben over de bezuinigingen, dan wordt er gezegd... Geert Wilders, uh, ja, daar krijgt het kabinet toch wel een probleem uh, met ons. Ja. Het zijn allemaal aspecten die heel erg moeilijk zijn. Maar wat je zelf zegt, de euro, dat is natuurlijk het allergrootste onderwerp. Een groter onderwerp van de afgelopen jaren kun je, je niet voorstellen. Nee. Daar moeten moet het kabinet worstelen dat ook aan de bevolking uit te leggen... en dan je partner die je overeind houdt... moet daar helemaal niets van hebben van die kwestie. Laten we een paar uh, maatregelen langslopen waar geld op binnen te halen valt. Het versoepelen van het ontslagrecht, dat wil de PVV niet. Nee, en dat zal... Uh, ontegenzeggelijk aan de orde komen als er gesproken moet worden over de economie weer te doen, herstellen, uh, sneller hervormingen toe te passen, vooral op dit terrein, dan zal dat ontslagrecht, zoals we dat nu kennen, ongetwijfeld weer aan de orde komen. Sterker nog, dat is al gaande omdat D66 daar een wetsvoorstel voor in de maak heeft. En dat ja. doen ze natuurlijk niet voor niks, omdat zij weten dat het gewoon aan de orde moet komen, hoe naar wij dat allemaal misschien ook mogen vinden. Ja, hypotheekrente dat wil de Partij van de Arbeid, dat wil D66, dat willen de andere links Partijen, dat willen CDA en VVD absoluut niet... En daar zei uh, de premier vorige week op zijn persconferentie nog heel duidelijk over. Daar gaan we niet aan tornen. En, en het wordt door iedereen gezegd, uh, zeker niet in deze tijd. Maar nee. iedereen weet dat het onvermijdelijk is. Dus als ja. je over hervormingen praat, ja. die moeten door de crisis. Ja. Dan kan dit niet anders dan aan de orde komen. Dat ja. komt het ook. In de Eerste Kamer ligt het onderwerp ook op tafel. Ja, want die willen een onderzoek. Hè? Precies. Bij monden van de ChristenUnie die hebben dat aangekondigd. Dan hebben we nog het verkorten van de WW-duur. Ingrijpen in de zorg en de AOW versneld naar 67. Dat zijn allemaal no-go-areas om het maar een goed Nederlandse zeggen voor de PVV. Ja, en dan kun je ook het uh, verlengen van de AOW-leeftijd nog bij noemen, waar duidelijke afspraken over zijn gemaakt, even los van de problemen die er nog met uh, werknemersorganisaties zijn. Ja. Maar dat duurt allemaal veel te lang. zijn in de omringende landen van ons zijn die maatregelen allemaal vervroegd vanwege ja. de crisis. Goed, in de top van uh, de zittende partijen in de regering, met name van de VVD, zeggen ze dan, maar niemand zit te wachten op nieuwe verkiezingen. Maar nee. die zijn toch helemaal niet nodig? Nee, uh, we hebben dat uh, aan deze tafel wel eens eerder aan de orde gehad. Uh, nee, nieuwe verkiezingen zijn niet nodig. Een andere constructie van het kabinet uh, kan heel wel en heel gemakkelijk, uh, eigenlijk. Dus uh, ik zie uh, het probleem niet. Nieuwe verkiezingen zijn niet nodig. Een gedoogconstructie kun je opbreken op grond van de actuele situatie. En ik kan me bijna niet voorstellen dat hoe dan ook zo'n gedoogconstructie uh, opnieuw besproken moet worden, gezien de maatregelen die die genomen gaan worden. En maatregelen die genomen moeten worden vanwege de eurocrisis. Nou ja, en dan zou het heel goed mogelijk zijn... dat de PVV zegt, voor ons is er niks meer te halen. En voor de anderen is het misschien wel uh, het moment... dan daar Ja, het belangrijkste onderwerp... daar krijgen wij geen steun voor van onze gedoogpartner. Laten we eens verder kijken. En die anderen ja. die zijn misschien wel bereid is mee te kijken. Ja, en als je dan kijkt naar uh, wat er uh, aan belangrijkste onderwerpen speelt... je zijn echt al de eurocrisis, vriend en vijand. Uh, in Europa zijn het in ieder geval over eens... dat er veel meer bevoegdheden naar dat Europa moeten worden overgeheveld. Daar is de PVV op tegen. Als je dan kijkt naar de Partij van de Arbeid en met name D66... die zijn alleen maar voor meer Europa... en zorgen dat de zaken nou eens echt goed geregeld worden daar. Ja, dus het is ook uh, internationaal... Uh eigenlijk raar dat dit kabinet zich worstelt door het dossier vanwege een, een, een gedoogpartner. partner die van dat hele Europa, simpel gezegd, eigenlijk niets moet hebben. En dan steeds afhankelijk is van partijen die niet in een kabinet zitten. Dus ja, waarom zou je niet eens een keer uh, buiten de deur kijken? En kijk ook maar wat er vandaag weer uh, op de voorpagina van de Telegraaf staat. De PVV, die wil een onderzoek naar de terugkeer uh, van, van de, de, de gulden. gulden. Ja. Nou, en, en als uh, dat eventueel, uh, Geert Wilders die zegt dat het kabinet ons eigenlijk maar uh, gek maakt... Ja. met uh, die eurocrisis en het is een ramp voor het land als die weggaat. En uh, dat onderzoek wil hij en dan misschien ook nog een referendum. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik als premier zou zeggen... en minister van Financiën, moet dat nu? Kunnen we het niet over iets anders hebben? Ja. Nou ja, hij, hij zal zeggen nee. Is dit dan strategische positiebepaling naar dat voorjaar toe... om voor jezelf de munitie te verzamelen... om er met recht en reden uit te kunnen stappen? Nou, het is meer dat ik me er heel erg over verbaas... dat het zo weinig doet. Dat het zo weinig doet in de VVD. Dat ja. de premier eigenlijk doet alsof er niets aan de hand is... en steeds maar zegt, we hebben afspraken gemaakt. Ja. Uh, uh, iedereen houdt zich eraan, dus ja. er is helemaal geen probleem. Ja. Ik kan mij dat niet voorstellen dat dat een houdbaar standpunt is. Tot slot, wat zou het belang kunnen zijn van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... en de 66 om opeens dit kabinet van steun te gaan voorzien? Nou, misschien is het belang om het eerst even helemaal echt een klein beetje over de rand te laten hangen, dit kabinet. En dan uh, te laten zien dat dit eigenlijk op deze manier... deze constructie niet verder kan. Zodat uh, uh, de VVD en het CDA eigenlijk niet anders dan kunnen bedelen... en vragen, zullen we het op een andere manier doen en dan uh, met jullie. Er zullen veel mensen zeggen, nou, nou, nou, nou... ik heb er nog niets van gelezen, ik heb er nog niets over gehoord. Maar ja, de eer, het moet ook hier gezegd worden.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 Elk jaar, dames en heren, komen er meer Chinese toeristen naar Nederland, vooral naar Amsterdam. Maar daar vindt de wethouder het met al die Chinezen wel erg druk worden. En dat terwijl ze juist hier komen voor de rust, merkte Sander Bartling die op pad ging met Chinezen. Welkom bij Hassan Diamonds, de grootste stoomst, uh, slijperij in Europa, gebouwd in uh, 1897. Dat zegt Wenji He van Hassan Diamonds Amsterdam. Uh, ze worden hier nog met de hand geslepen, hè, die diamanten. En daar zijn de Chinezen gek op, hè? Ja. Yeah. Nee, dat is de juiste wat die mensen gewoon uh, gek op... Uh, want deze echt met de schande gemaakt is, uh, diamant. Want er komen hier tourgroep na tourgroep, komt er binnen. Daar staat in de verte ook weer een, uh, een tourgroep. Ja. Waarom komen die Chinezen allemaal hier? Dus die mensen willen uh, de cadeautje meenemen naar China... geven aan die mensen daar. Want uh, vroeger was die mensen verdiend weinig. Die kopen niet zo dure sieraden. Uh, maar nu in China, die economisch groeit... die mensen komen hier om bekende dingen te maken van de landen kopen. Wij ontvangen hier bij Gesand Diamonds 350.000 bezoekers op jaarbasis. En er komen inmiddels al 100.000 uit Zuidoost-Azië. En van die 100.000 uit Zuidoost-Azië... zijn het bij ons op dit moment ongeveer 30.000 Chinezen. China is land nummer 1. Dit jaar bezoeken 50 miljoen Chinese toeristen het buitenland. En in 2020 zal dat aantal, ondanks de crisis... verdubbeld zijn naar 100 miljoen. Want de Chinezen hebben geld. En ze geven het graag uit. En als jij weet waaraan, loop je binnen. We hebben al twintig jaar een kantoor in Beijing. Benno Lezer, directeur van Gas on Diamonds, weet dat. En de dame die daar voor ons werkt, doet niets anders dan de reisbureaus bezoeken... Die Toeristen hebben die naar Amsterdam komen. Wat voor ons essentieel is dat we de taal spreken. Dus we spreken in ons gebouw 26 verschillende talen. Er zijn 365 dagen per jaar open. En Chinezen doen over het algemeen zes landen in acht dagen. En dan gaan ze rondvaren in Amsterdam. Vanuit de rondvaartboot kun je rechtstreeks bij ons het gebouw in. En dan geven we die uitleg over diamant. En dan vinden ze het dus heel leuk om iets te kopen. Vindt u het leuk in Nederland? Maar heel het is heel het is Eigenlijk is het gewoon voor de stilte. Hier is echt rustig in Nederlands. We vergelijken met in China. En die vinden, wat die hotel hier, dat is heel rustig. En die is gewoon voor de miljoen. Hier is echt groen. Oh, is het groen hier? Oh, en de school van de uh, lucht. Oké. Okay. Ja. En wat vindt u van het eten? Chit don't we hebben niet zoveel gegeten van de, uh, zeg maar, Nederlandse eten, want die eten meestal in het Chinese restaurant. Nou, vanochtend was in de hotel uh, ontbijt gegeten, maar die uh, broodje is lekker, melk, gaas, is hartstikke lekker. Ja, heel lekker. En ik vind hier, want die mensen, uh, is ze ook gaat werken, maar de, de omgeving waar die werken is gewoon rustig, want die voel je relaxed om te werken. Dat is die voelen. Want in China die mensen werken ook hard, maar die is heel veel stressvol. Dus iedereen is te druk met die mensen, maar hier is heel rustig. Dat is de voelen. Chinezen komen dus naar Nederland om te onthaasten. Jammer dat ze maar zo korte tijd hebben voordat ze weer doorreizen naar Parijs. Ben Lezer vindt dat de Chinezen langer moeten blijven. Wij vinden dat er te weinig gebeurt aan Amsterdam promotie. Men maakt in onze optiek te veel promotie hier in het land en in de omliggende landen. En het Verre Oosten is voor ons echt gewoon waar de business op dit moment vandaan komt. Nou is de wethouder van Economische Zaken Amsterdam, Carolien Gerels... die is net terug van de handelsmissie naar China... Ze heeft gelukkig in een goed gesprek inmiddels excuses aangeboden... dat we niet mee mochten. En in de toekomst gaan we weer mee. In het verleden zijn we ook wel met de burgemeester... en dat was nog in de tijd van Job Cohen... dat we eerst Beijing gedaan hebben en daarna Shanghai. Maar de betrekkingen waren al ernstig bekoeld na een eerder akkefietje met de wethouder. Die toen had gezegd dat ze liever de hippe jonge Chinezen met laptopjes in Amsterdam wilden. dan de massatoeristen die de stad nu overspoelen. Als je dan echt gaat richten en een marketing-euro kun je maar één keer uitgeven. dan doe je dat niet met een schot hagel. Je gaat niet op 1,3 miljard uh, Chinezen mikken. Dat weet elke marketeer. Maar goed, je weet ook dat Chinezen in deze fase nog heel erg groepsreizen maken. Volgens mij, denk ik dan. En niet zo individualistisch zijn. Die tourcoops die even door Amsterdam, geven ontzettend veel geld uit. En zijn dan weer weg. is ook wel een lekker makkelijke groep om veel geld aan te verdienen natuurlijk. Dat klopt. Tegelijkertijd, als je naar de cijfers kijkt, is het nu... Uh nog geen procent van ons uh, toeristenaantal. Een van de grootste problemen is dat we een stukje visa-problematiek hebben. Inmiddels is ook daar Nederland wel mee bezig om te kijken... of we toch daar ook een slag makkelijker mee kunnen omgaan. China heeft, is een land met onbeperkte mogelijkheden voor ons. Dat heeft onze nadrukkelijke aandacht. Daar hebben we ook over gesproken met de Chinese ambassadeur. Het is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken... om dat uh, goed uh, en deskundig en professioneel uh, te regelen. En uh, volgens mij hebben zij uh, heel goed in de gaten wat er in de wereld aan het gebeuren is. En dat China een heel belangrijk land is. Ja, je ziet dat een beetje aan het Die zeggen hier, als je eet de grond die vinden het gewoon veilig. Dus in China hebben te veel die chemische dingen daar of zo. Maar hier is het gewoon heel lekker biologisch. Laatste deel was dat over de Chinezen. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Geouden, pauze kopies. Night. We Ze zijn gekomen night. om te blijven op het Buurtsplein in Amsterdam. Tegen de bonusen. Met zonder gouden handdruk. we maken inderdaad nog een kans. Als we zelf al geen pensioen meer hebben straks. Vanaf maandag in Goedemorgen Nederland. Why Occupy? De kern van de zaak is dat we met z'n allen... gewoon extreem veel, te veel geld geleend hebben. Vragen en opmerkingen zijn tot maandag. En trouwens ook daarna welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks de grondlegger van de Indo Rock in Nederland en de maker van de eerste rock and roll plaat in dit land is dood. Maar eerst de tochtentumeur van Siska Dresselhuis. Het is uit met de rust van de Nederlandse senioren. Massaal zijn ze opgestaan uit hun relaxed stoel om te protesteren tegen de aantasting van hun pensioen. Blijf van mijn poen af, ik waarschuw niet meer klonk het luidkeels op het partijcongres van de oudere partij 50+. Plus. Deze aangepaste versie van Peter Koelewijn's klassieker Kom van dat dak af... is het nieuwe strijdlied van de oudere Nederlander. Verder ging het op dat partijcongres heel veel over pensioenopstand... en we pikken het niet langer. Opstand onder de gezagsgetrouwen. En dat is opvallend, want over het algemeen zijn senioren niet bepaald... liefhebbers van het spandoek, de gebalde vuist of het actiet t shirt andere ouderen hebben het heft al in eigen hand genomen. Zij zijn overgestapt van woorden naar daden. en plegen winkeldiefstallen en zijn de echte nieuwe hooligans van supermarkten en boekhandels. Benidom bastards, maar dan niet voor een lollige televisieserie. Winkeleigenaren klagen inmiddels steen en been bij het hoofdbedrijfschap detailhandel. Keurige ouderen, al dan niet met relator of rolstoel, blijken onder hun jas of in hun boodschappenmandje wederrechtelijk kranten, boeken of levensmiddelen mee te pikken. En dan geen reep chocola, maar gerookte zalm of andere dure artikelen. Als er een klant met een rollator binnenkomt... moeten tegenwoordig de alarmbellen gaan rinkelen, volgens Hendrik Jan Kapteijn... beleidsadviseur van het hoofdbedrijfschap Detailhandel. En als die stelende ouderen worden aangehouden... reageren ze vaak heel boos en verontwaardigd. Want is het geen schande dat zij op hun leeftijd opgepakt worden als criminelen... Ze stelen immers omdat ze te weinig geld hebben. Hun diefstal is een statement. En dus moeten hun kinderen vooral niet de fout maken... om naar de winkel te gaan met de boodschap... dat vader of moeder een beetje aan het dementeren is. Zij stelen niet zomaar. Zij stelen uit principe. Zij winkelen proletarisch, zoals dat in de jaren zeventig genoemd werd. Dus winkeliers, laat niet meer dan drie rollator-eigenaars... tegelijk uw zaak binnen, want ze zijn levensgevaarlijk.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 What? It's cold and it's damp. That's, That's why the lady is a trap. Bennett, Lady Gaga, en wij menen hier het orkest van Count Basie... met The Lady is a Tramp. Het is vijf minuten voor half elf, dames en heren. De indo-rocklegende Andy Tielman is gisteren overleden. Hij is 75 jaar geworden. De gitarist was bekend van de Tielman Brothers... waarmee hij eind jaren 50 aan, uh, een, van de eerste, um, een van de eerste muzikanten was... die de doorbraak uh, uh, meemaakte met rock roll. De band bestond oorspronkelijk uit vier broers... en Andy was zanger en gitarist. En dat klonk dan zo. een idee te geven van de Tilman Brothers. Fan van het Eerste Uur is Bert Bossing. Goedemorgen. Uh, dag meneer Kokeman. Ja leuk om even aan de telefoon te hebben. Insgelijks. Uh, waarom was u fan van het Eerste Uur? Nou, omdat ik het zo interessant vond. Het was zo'n wilde muziek. Heel afwijkend van andere rock'n'roll dingen. Want ik had natuurlijk de bloeidames, het waren ook wel in de rockers, maar er was veel tammer. Ja. En hun hadden hun gebruikte twee solo gitaristen en, en die felle stem van Andy want hij had een mengeling eigenlijk. Ja, zijn afkomst, hij was bij Evo Paul. Hij nam Indonesische muziek mee. Hij was een heel groot fan van George de Vreed. Een gitarist een heel bekend figuur. En die muziek vermengde later met Elvis Presley... gaf een uniek rock -and roll geluid. Een hele ja. eigen stijl eigenlijk ook. Ja, klopt het dat hij ook te maken was... van de eerste rock -and roll plaat in Nederland? Wat wij ja, dat klopt ook wel. Want uh, eigenlijk, terwijl, u weet wel, de, in de tijd was de top pop muziek... een beetje tam. Ja, de Foyers en zo, die imiteerden wel de Everly bodders en derken. Maar uh, hun werden uitgenoot. Hij kwam in 1957 naar Nederland. En toen mocht dus zes maanden op de expo spelen, de, weer de toestelling in Brussel. En toen vielen ze daar zo op, toen kregen ze daar via de vereniging van gramofoogblatenhandelaren, vernap, jukeboxhandelaren, mochten ze de eerste single maken ja. en dat was de Rock, dus Little Baby of Mine. Juist. En die wordt eigenlijk dan beschouwd als de allereerste in de rock single die in Nederland gemaakt is, de eerste, eerste rock roll single. Juist. Um, wanneer hebt u voor het laatst zien optreden eigenlijk? Want ze spelen nog steeds, he, die Tillman Brothers, maar dan in wisselende samenstelling. Ja, ja, nou in 2008 heb ik Andy nog alleen gezien. Met een, uh, hij had veel gelegenheidsband en zo. We hebben nog heel lang in de uh, ja, 60, 70 jaar gespeeld, met de 80 jaar, met allerlei verschillende muzikanten hoor. Juist. Ook bekende in de rockers, vanuit de Crazy Rockers en zo, die allemaal mee, Hans, Baks, voeren zo, al die bekende jongens. Die ja. kwam je dan ooit tegen als begeleiders van Andy. Juist, en kent u hem persoonlijk ook? Nou, ik heb hem even, even, even kort gesproken toen met een concert in Emmen. Ja. En even handgegeven. en, en hij was ook uh, heel, uh, heel uh, vriendelijk en zo een beetje verlegen zelfs. Ja, hij wou niet zoveel publiciteit, want hij ging altijd meteen aan het optreden. Hij bracht zijn vrouwen meteen weg. ging hij meteen de auto in. Juist. En dan ging hij er heel snel vandoor. Hij wou graag rust. Dus uh, dat dus kan ik me wel voorstellen. Hoor. Dus, bescheiden op het verlegen af. Heel bescheiden, moet ik wel zonder meer zeggen. Wat is nou uh, alles bij elkaar zijn betekenis geweest voor de Nederlandse popmuziek? Nou, hij heeft een, een Nederlandse popmuziek een heel ander gezicht gegeven. Als u bijvoorbeeld de Golden Eerings uh, vraagt, dan zeggen ze ook: Wij hebben de Tiermanbodden zo ooit gezien, we waren beïnvloed door hun muziek, dus stijl van spelen. Juist. En er komt meer popgroepen die zo beïnvloed zijn, want ze waren ook zo wild. Als u bijvoorbeeld die allereerste TV-beelden ziet, dan ligt die. En uh, die dan met zijn gitaar op zijn rug, en dat deed later Jimi Hendrix pas. Juist, met andere woorden. Ja, uh, ik vraag van... me ook af. Ja, want ze hebben ook in Duitsland toegespeeld. Ja, en ik heb ook een door verhaal door. gehoord van uh, de Beatles, die waren toen, uh, ja, speelden in Star starclub. En die kwamen in Bremenhaven. En ik heb van die, uh, een van de gitaristen van de Jevelis, die zei dat toen. Er kwam een keer, uh, John Lennon had toen de Walt Indienman, uh, ja, men en die noemde die, die had hij een keer gezien schijnbaar in Duitsland. Juist. En er was die was zelf beïnvloed door het gitaarswerk. Ik weet niet of dat bericht waar is, maar het zou goed kunnen, hoor. Voorbeeld voor ook de grote eh, op aarde, zal ik maar zeggen. Dat Zonder is, meer, uh, wat want u weet u... dat ze met Jan Akkerman ook nog een anté hebben gemaakt. Ja, hè? ja, ja, ja. Een rockenrol oude, fris, geproduceerd door Peter Koelewijn. Juist. Daar had je al die oude rockers zo'n beetje bij elkaar zitten. Bert Bosink, ik dank u zeer bij het stilstaan van het overlijden van Andy Tielman... Ja, Nederlandse endo rocker op 75-jarige leeftijd. Overleden. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op KRO.nl En zometeen na het nieuws van half elf, Prem Rada Kishoen. Ergens vanuit Nederland, gewoon weer vanuit de bus vandaag, Prem. Goedemorgen, Sven. Als je kijkt op de webcam... Herken je haar met haar prachtige blonde haren en haar prachtige stem, Sven? Nou, wij hebben een beetje technische problemen in deze studio vanochtend... dus ik kan je helemaal niet zien. Ik zie oh. Go met een blokje erbij, maar oh. dat is ook alles. <laughs> Meester in de rechten, slim, mooi, Olympische gouden medaille, WK-medailles. Kom op, Sven, je bent, je bent een slimme man. Ze kan ook goed zingen. Portugese vader, in Rotterdam geboren. En haar voornaam is Fatima? Ja, Fatima Moreira, Moreira de Mello. Ze is tegenwoordig professioneel pokeraar en Pieter de Korver en Marcel Luske de Godfather of Poker in Nederland. En we gaan het hebben, Sven, over pokeren. Vind jij dat nou een luge aangelegenheid als goede katholieke jongen? Of zeg je nou Prim, nee, dat is wel iets waar ik mee kan uh, relaten... Ik vind het een ontzettend leuk spel. Nou, het zijn de uh, uh, the Masters of Poker, de Classics... in het Amsterdam Holland Casino. En ik heb de... Crème de la crème van de Nederlandse pokerwereld in de bus. En we gaan praten over poker. Over wat Pieter de Korver zijn moeder overkwam. Toen hij zei, mam, ik word professioneel pokeraar. En ze bijna hartaanval kreeg. En of het nog een loesje sport is. En of je er een, een, een behoorlijke broodwinning mee kan verdienen. En waarom zo'n intelligente vrouw... die waarschijnlijk uh, president van de Hoge Raad zou kunnen worden... Uh, professioneel gaat pokeren. Maar luisteraars, dat doen we allemaal... na het nieuws van half elf met Lieselotte Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. De Italiaanse Senaat buigt zich vandaag over de begroting en de bezuinigingsplannen. Italië moet onder meer 60 miljard bezuinigen om niet in dezelfde positie als Griekenland te komen. Als de Senaat en morgen ook het Huis van Afgevaardigden met de bezuinigingen instemmen, stapt premier Berlusconi op.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 De leraar had een jongen van 13 beet gepakt en op de gang gezet. Volgens de school gebeurde dat nadat de jongen zeker tien keer was gevraagd het lokaal te verlaten. En in de Tweede Kamer wordt laconiek gereageerd op het plan van de PVV... om te onderzoeken wat terugkeer van de gulden kost. De PVV erkent dat het opgeven van de euro geld kost. Maar op termijn levert het misschien wel meer op, denkt de PVV. VVD en PVDA vinden dat de PVV maar moet onderzoeken wat ze wil. Maar ze zeggen dat terugkeer van de gulden Nederland veel geld zal kosten. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1 NTR Prime Time Premradektion Poker, het was ooit een kaartspel dat werd beoefend in loesje illegale casinos met dito-clientelen. Tegenwoordig is het een denksport waar Amsterdamse straatschoffies naast hockeymeisjes zitten, studenten naast timmermannen. En Nederland is er groot in. Internationaal worden onze pokerspelers gevreesd. Er gaan miljoenen in om: online, in de huiskamer en op grote toernooien zoals de Master Classics of Poker, die bij het Holland Casino in Amsterdam wordt gespeeld. Poker is hot met televisieprogramma's op RTL7 en Veronica. Met sterren als Marcel Luske, Fatima, Moreira, De Mello en tientallen anderen. Desalniettemin moet een beginnend pokerspeler de angstige blik van zijn moeder ontwijken als hij zegt dat hij professioneel pokeraar wil worden. Waarom? Is het de volkssport en zijn de sterspelers popsterren of halve criminelen? Heeft het edele kaartspel niet bewezen dat u dezelfde statuur als schaken verdient? Wat zou u doen als uw zoon of dochter thuis komt en een pokercarrière aankondigt? Uw topsporter omarmen of de verslavingszorg inlichten? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1... en meneer Van Rest, als u luistert, luister als Ik heb meneer Van Rest zo lang niet gehoord... en ik ben benieuwd wat meneer Van Rest hierover vindt. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan bij de parkeerplaats van het Marriott Hotel in Amsterdam... en ik ben ze zeer erkentelijk, want het stadsdeel Amsterdam Centrum... u weet dat is niet mijn favoriete is. Uh, um, um, Fatima, uh, we kennen elkaar, je bent meester in de rechten. Je hebt groot gewonnen met uh, uh, hockey. Uh, als ik aan jou denk, denk ik altijd aan een briljante vrouw... die rechter had kunnen worden... die waarschijnlijk de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad had kunnen worden... En je, je, je, je, je, je, je, je vult je leven nu met pokeren. Is er iets mis met je? Nou, ik moet zeggen, ik, vind het, uh, ik voel me heel erg gelukkig dat ik dit nu mag doen. Ik, uh, ik heb natuurlijk heel lang topsport bedreven. En uh, dat gecombineerd inderdaad met een rechtenstudie. Hoewel ik eigenlijk geneeskunde wilde studeren, maar drie keer uitgeloot was. Um, je zou ook een goede arts zijn, denk ik. Wat. Ik denk dat ik een betere arts dan rechter zou zijn. <laughs> ja. Ik denk dat ik iets te streng zou zijn, ja. Um, maar goed... Ik, wat ik leuk vind hieraan is dat ik uh, mijn, mijn competitieve ja, in, inborst zeg maar, nog steeds uh, kan bevredigen. Ik vind het heel fijn om nu uh, nog steeds uh, uh, een spel te leren dat, dat uh, heel veel aspecten kent. Waar ik vroeger eigenlijk nooit aan dacht toen ik uh, met vrienden pokerde op de hockeyclub. En, ah, poker, jullie bij het hockey. Hè? Ja, tuurlijk. We, na de training hadden we een pokerkoffertje bij ons. En, uh, en dan gingen we met, uh, met teamgenootjes of met het mannenteam. Ja, met degene die dat natuurlijk leuk vonden, gingen we lekker op de club een beetje. Nee, maar, Fatima, wat ik heel erg bewonder in je. en ik vind dat we in de Nederland dat te weinig doen. Je hebt um, hockeyers hockey tegen miljonairs. Het is echt veriedelde amateursport. Je combineert het met een studie rechten. Uh, je bent slim, je schopt het ver, je gaat zingen. Um, Um, iedereen die ik spreek over jou roemt jou, jouw kennis, jouw intelligentie. En dan is toch het verwachtingspatroon dat een beetje als zoals jij... advocaat wordt, of rechter, of officier. Ja, ja ik, heb, ik heb wel de neiging om dingen net anders te willen doen in mijn leven... omdat ik niet de geplaveide paden wil bewandelen. En dat maakt mijn leven ook interessanter, vind ik. Ik kan ook inderdaad, zoals de maatschappij ons eigenlijk programmeert... Uh, uh, nou ja, naar de middelbare school, studeren. Uh, dan een vriend uh, zoeken, een huis kopen. Uh, of eerst een baan vinden, dan een huis kopen. En, en, en kinderen krijgen. En dan volgens een labrador en, uh, achter een maan lopen met een poepzakje. Maar ik, ik wil liever iets. Uh, ja, iets wat net anders is. En dat heb ik eigenlijk als kind altijd al gehad. Ik verknipte toen om mijn kleding. En ik liep echt, nou ja, waarschijnlijk voor lul naar, naar de naar de Omdat ik dat gewoon leuk vond. En, uh, en ik ben heel blij met mijn leven nu. En uiteindelijk leef ik voor mezelf. En uh, wat anderen daarvan een, vinden het zo. Is er nog steeds een negatief im, uh, imago rond poker heen? Uh, ik denk dat, dat um, er nog zeker vooroordelen over bestaan. Zoals jij het net ook aankondigde van uh, een, een loesje sport. Uh, ja, dat... dat is nog steeds wel een beeld dat mensen ervan hebben natuurlijk. en Terwijl het natuurlijk een heel erg uh, dynamische sport is... die heel erg veranderd is ook, ook qua publiek. Mm -hmm. Ik bedoel, Natuurlijk loopt er nog zo'n Italiaanse mafiozie bij... Die, die, die, die heel dik is en door twee vrouwen zich laat masseren. Maar dat is de joke van de pokerwereld. Iedereen moet daar nu om lachen, weet je. Ja. Dat vinden we grappig om te zien. Pieter weet waarschijnlijk ook over wie ik het ja, heb. Pieter de Korver, uh, hoe oud ben je? Ik ben uh, 28 jaar. Oké, okay, wat ik heel erg leuk vind... Um... Je bent een van mijn helden. Ik keek naar de televisie en toen zag ik je een, uh, wat was het, een EPT, Europees Pokertoernooi winnen. Dat is correct. In uh, Monaco of Madrid, wat was het? Dat is in Monaco geweest. In Monaco, twee jaar geleden. Ja. En hoeveel won je? Ik won uh, op tv uh, 2,3 uh, miljoen. En in de praktijk? Uh, het was uh, 2,1 na, na een deal. Want uh, dat is mogelijk aan, aan, aan de finale tafel. En uh, uiteindelijk uh, werd ik uh, blij, maar ook uh, nog uh, meerdere mensen, familieleden en uh, vrienden, want uh, die hadden een percentage in mij. En dus je was 26 jaar ja, en je wint 2,1 miljoen euro's. Ja, correct. Ja, nou ja, het is natuurlijk. Het, af en toe moet ik mezelf nog steeds knijpen hoor. Uit, het, het klinkt ook. Uh, ja, het is ook heel veel. En uh, ik, uh, ja, ik was eigenlijk uh, ja, 16 jaar en, uh, en een uh, net een instant supersterf. Af. Je was een instant supersterf. Nee, ja, het, het is het grootste in Europa wat je kan winnen. En uh, ja, dan komt er wel uh, zoiets bij kijken. Ja. Oké, okay, Pieter, nu, je hebt mijn inleiding gehoord. Ja. Toen je aan je, hoe oud was je toen je professioneel pokerspeler werd? Nou, um, eigenlijk is het meteen ook uh, bij die leeftijd eigenlijk uh, begonnen um, in uh, 2005 um, kwam ik eigenlijk terug uit uh, Indonesië, ik heb stage gelopen daar. Wat en voor toen, studie uh, heb je gedaan? Ik heb uh, leisure management gedaan, beter ja. bekend als uh, vrije tijdskunde. Heb ik, uh, uiteindelijk uh, in 2008 uh, heb ik dat afgerond, uh, omdat ik mijn scriptie nog uh, wat, wat langer mee uh, heb gezeten. Um, door het poker eigenlijk wel, maar ik heb het afgerond. Nou, en, uh, toen, dus je uh, bent bachelor? Ik ben bachelor. En uh, eigenlijk nadat ik het uh, had afgerond, toen, uh, dat was, uh, toen heb ik het ook gehaald. En toen heb ik eigenlijk ook Monaco gewonnen. In 2008 won ik uh, pookkampioen van Nederland. Dat was een amateurkampioenschap op tv. En uh, ja, toen uh, gaf me dat eigenlijk de boost. Ik kreeg de uitnodiging om... Maar Pieter, uh, toen ging je naar je mama. ja. En je mama ja. houdt van je. Hoeveel kinderen zitten er in jouw gezin? Uh, ik heb één broer en mijn vader is opnieuw getrouwd en heeft uh, dus dan dokters. ga je naar mama en dan zeg ja. je tegen mama, Mansky, ik word professioneel polkeraar. Ja. En, en, en, en, en, en, en beschrijf dat moment en de blik van je moeder. Um, nou, um, ja, uh, god, uh, ik... ik uh, mijn moeder die kent me hele verleden. En ik heb nog een hele grote fascinatie van het casino-wereld. En ze dacht, uh oh als dit maar goed komt. Als het maar niet een hele echte gokken gaat worden. Maar nou, ze zag al in het verleden dat ik heel veel kaartspelletjes deed. En ik was echt heel gebrand om te winnen. En uh, dat kaartspelletjes doen, daar was ik heel goed in. En daar uh, verdiende ik ook wat centjes mee eigenlijk. En dat had ze wel in de gaten. Maar ze was wel bang voor eigenlijk het casino wereld. Want ja, dat, uh, daar heb je gewoon, daar zijn niet echt beroeps, uh, casino mensen. Maar uh, ja, het moment dat ik zei, nou ik wil voor de poker gaan, ja, toen uh, was het toch wel uh, een beetje bang. Maar ja, mijn eerste resultaat wat ik eigenlijk boekte was, nou, door het mee te doen aan het tv-programma pokerkampioen van Nederland. Die won ik toen op tv. Nou en dan is er een trots, maar ja, wat verdiende je mee? Je verdiende er niks mee. Fatima, ik heb dochters. En uh, ik sta de hele tijd want mijn ken... ouders werden gek. <laughs> ja, <l> <laughs> okay. dat wou ik net zeggen. <laughs> mijn ouders werden gewoon gek. Die zeiden ik heb mijn moeder die is altijd ik ben enigskind. Ja. Nou ja, van een Portugese vader die dus zeer beschermend is. Ik ben zeer beschermd opgevoed. En altijd had ik al van die dingen en dan stond ik ineens in de FAM. Oeh, weet je wel? Nou, dat was wel heftig. Ik vond het mooie foto zelf, maar het was natuurlijk toch wel eventjes van, nou ja, in de hockeywereld. En uh, ja. ik ben ook een paar keer voor de Playboy gevraagd en dan zei ik nee. En terwijl mijn oma van mijn moeders kant zei: Oh, achter elkaar doen kind, dat is toch leuk? Ik had het ook gedaan. En mijn moeder zei: Nou, uh, weet je, dan weten ze allemaal wat er onder je hockeyrokje zit. Doe dat nou maar niet, weet je? zo. <laughs> dus dat deed ik, ik. Ik had er zelf ook helemaal geen behoefte aan. Maar mijn ouders werden helemaal gek. Zei, ja, ik, ik heb sms'en gekregen van mijn moeder, echt van die lappe sms, omdat ik de telefoon niet meer opnam, omdat ik iets had van: Ja, mam, ik maak mijn eigen keuzes. Dus ja, uh, blijf. Blijf maar je vooroordelen uh, spuien naar mij, maar ik luister gewoon niet ja, naar. Ja, nee, maar maar, maar Fatima, heel eerlijk, <lacht> hè, ik, ik ken je, dus ja. dat is het leuke. We hebben elkaar eerder ontmoet. Uh, uh, onder andere bij het programma over de jury van of zoals drugs gelegaliseerd moet worden. Ik was ja. onder de indruk van jouw uh, intelligentie en je kennis. En, mijn onverwachte <lacht> Nee Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee maar en, en, en, ja. ik, ik zat dus ter voorbereiding erop Als mijn dochters zouden zeggen, papa, ik word professioneel pokeraar zou ik waarschijnlijk een kennisgever willen breken? Ja. Uh, uh, uh, terwijl ik, uh, jongen ben nu ontzettend van gokken hou. naar illegale casinos ben geweest, legale casinos. En ja, misschien Ga juist daarom. Ja, mijn ouders hadden dat niet zo, maar... Um, ze hadden wel natuurlijk dat vooroordeel wat gewoon de oudere generatie nou eenmaal heeft. Die hebben liever dat je gaat jassen of britje dan dat je gaat pokeren. Ja. Terwijl het natuurlijk ook gewoon een kaartspel is waarbij je heel strategisch moet nadenken. Er, komen, er zit een heel groot psychologisch aspect bij. Je moet uh, redelijk wiskundig zijn. Je moet kansen berekenen. Heel veel gasten die bijvoorbeeld econometrie en economie hebben gesteerd, ja. die doen dat nu. Heel veel Scandinavische jongens ook. Jonge jongens die niet inderdaad uh, nou ja, de normale maatschappelijke ladder bewandelen. Maar eerst willen pokeren om daarna misschien een eigen bedrijf. Te gaan starten. Oké, okay, ik zal even twee tweets... en daarna, luisteraars, heb ik het prachtig liedje... van de Godfather of Poker, Marcel Luske, in Nederland. Um, Don Rond zegt... hoeveel mensen zijn in geldproblemen gekomen door poker? Ik heb Top... meer mensen met een studieschuld... dan met een gokschuld. <laughs> Dat Dieter, is het enige wat ik ik, ik, ik, ik ken eigenlijk geen, geen jongens... die door poker een, een schuld hebben gekregen. Okay. Omdat, uh, nou ja... je kan alle limieten kan je spelen. En men hoeft niet... Uh, om uh, heel veel geld te gaan spelen. Je kan het ook voor de grap doen. Of voor de leuk doen kan je okay. het doen. En uh, ik ken er niet. Ik ken er echt geen één. Oké, okay. ik heb ook van Jan Bakker. Uh, een van onze vaste luisterers. Hij zegt, poker vergelijken met de edele schaaksport. Ik zie schakers nog niet zo. Achter het schaakbord zitten zonnebril op, pokerfeest. En al helemaal niet dat een voorbereidende torenset hem 200.000 euro oplevert. Jawel. Doen ze wel. Ik ken zelfs heel veel schakers die zijn gaan pokeren uiteindelijk. En misschien is het iets voor de schaaksport om te leren van de pokersport... dat je misschien een bepaalde tells kunt vermijden omdat je maar wat is een tel? Is een, tel? <laughs> een tel is uh, um, een, uh, een signaal dat, dat iemand anders kan, van je kan oppikken... dat eigenlijk prijs geeft wat je wil gaan doen... of iets over je, over je emotionele toestand tijdens een denkproces. Oké, okay, luisteraars. U mag allemaal meepraten. 0800-1121. Mail naar NTR.nl En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. En wat ik leuk vind, hij begon als spokeraar en hij werd een celebrity en... Toen ging hij opeens zingen en tot mijn verbazing kon hij heel mooi zingen. Marcel Luske, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je bent de... Uh, uh, Pieter, zeg ik het goed als ik zeg, hij is de godvader van de Nederlandse poker? Dat is correct. Uh, uh, toen jij 25 jaar geleden begon met pokeren, toen was het echt een loesje sport die geassocieerd werd met criminaliteit, toch? Ja, dat klopt. Maar als je in de stad in Amsterdam in de rondte liep, dan had je overal van die uh, semi-illegale gokhuisjes... waar je wel naar binnen kon en je had vrienden en portiers in de sportwereld. En dan was het gewoon gezellig. En dan kon je een kop koffie en een vuiltje nemen. En dan werd er gekaart. En dan noemden ze een blackjack of natural 21 of andere spelletjes. Nee, ik, heb, ik ben ook in illegale casinos geweest. Dus uh, begrijp ik het zelf toen ik nog advocaat was. Maar mijn vraag is. Um, als jij zou moeten beschrijven. De verandering van 25 jaar geleden naar nu. Over de acceptatie van poker. Ja. Vertel. Uh, nou, de, de evolutie heeft getoond door de computer... en het laten zien van op televisie, dat het een leerproces is... dat mensen spelletjes leuk vinden en nu veel beter begrijpen. Dus de jeugd pakt het veel sneller op. Kind van twaalf is nu bijna eigenlijk volwassen. En de wetgeving verandert dan ook steeds. Want doordat je educatief bent in de evolutie... krijg je ook dat mensen heel slim worden. En natuurlijk zeggen we, we willen waar voor ons geld, we willen dit doen. Maar Ze poker maken... is toch nog steeds een sport, Marcel? Uh, Vervolkte de, mensen. De, je hebt wat uitzonderingen als Fatima nou, en Peter dat je, en Noah. Je, je zou voorzichtig moeten zijn die uitspraken, want het wordt uh, gedaan... Hey, ik ben prim, hè. Ik ben ja, ja, ja, nooit voorzichtig. Nee, nee, maar, nee, zelf, nee, maar als je nagaat dat er 500 miljoen mensen in de wereld uh, pokeren... en met poker te doen hebben... Heel veel loesje mensen. Dan heb je heel veel loesje mensen, toch? Ja. Dus ik, ik kan wel zeggen natuurlijk dat op die 7 miljard mensen die we nu hebben, dat er heel veel gevangenissen vol zitten met fouten mensen. En daar zitten ook pokerspelers bij en andere spelers van wat dan ook. Zelfs sportmensen uh, gaan de fouten in, ze raken aan de drank. Dat is omdat mensen hun top en hun Maar, maar poker hebben. begon wel als loesje. Als, als ja, het is natuurlijk van de film, uh, de Cincinnati Kid, dan zie je ze achterin zitten in een café en er wordt er met pistolen op tafel gespeeld. Maar dat is toch, dat is toch een film, Kim? Ja, het weet wordt nu in, in hotels Fatima. gespeeld, met, in, in, in zalen waar de week ervoor een medisch congres is geweest. Er wordt de week daarop een pokertoernooi gespeeld, van 12 tot uh, 12. Fatima, ik, heb, ik hoor van Barbara dat er iemand aan de telefoon is. Goedemorgen Robert, je had de vraag aan Fatima, ga je gang? Ja, goedemorgen, Prem. Eh, Fatima. Ja. Um, ja, zometeen zo is um, poker nog uh, heel erg gezond. Het is een sport. Um, ja, goed. Uh, als je het gaat vergelijken met schaken en uh, bridge, waarom wordt dan niet, word niet geschaakt en gebridged in het casino? Dat is een goede vraag. Ik... Waarom ook niet? Ja, nee, maar ik vind oh. eerlijk gezegd, uh, het. het, het, het um... Het is een vertekend beeld. En als ik me niet vergis, ja? ben jij gewoon hobbyist voor de pokerwereld. Volgens mij heb jij jouw startkapitaal heb jij gespeeld met gratis fiches. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar ik speelde daarvoor en ik, heb, uh, ik ben inderdaad sportambassadeur, net als Boris Becker voor Pokerstars. En zo heb ik dat aangenomen. Alleen uh, toen ik dat aannam, had ik zoiets van ik kan dit wel inderdaad als hobbyist blijven doen. Maar inmiddels ben ik wel verworden tot iemand die, nou, op. ik denk als ik mezelf een cijfer moet geven, ongeveer een 7,5 zit op professionaliteit. Dus ik, uh, ja. Maar ik pretendeer niet dat ik de beste van de wereld ben. Helaas nog niet, maar ik ben wel aan het werken. Nee, ervoor. nou ja, goed, ik bedoel, dat moet je allemaal vooral zelf weten. Maar het moet wel Gelukkig. voor iedereen helder zijn wat jouw, posi wat jouw positie hier is. Hoe bedoel je, Robert? En maar en hoe bedoel je? je? En, en, nou ja, goed. Ze heeft ook een reclame gemaakt voor de Rabobank, Robert. Ja, nee, maar dit is, kijk, het, um, uh, Prem, het is, is gewoon niet open, het is gewoon niet eerlijk. Als ik niet um, um, uh, dus met mijn eigen geld hoef maar, te spelen... Maar, maar, maar, dan wacht even, Robert, wat zei je, Pieter? Robert, bent u een schaker of een britcher? Sorry? Bent u een schaker of een britspeler? Ja, zeker. Ik kan ah, okay. ze wel Brits als schaker. Ja. Ja. Okay, okay. Die, en ook die, die tel gaf je ook af uh, ja. aan de telefoon. Ja. Dat ja. hadden we goed maar, gezien. Maar, dan. Maar, maar, maar, maar, maar hoe bedoel je dat, Pieter? Waarom vraag je dat? Ja, nou nee, omdat uh, hij, hij neemt de, de Brits in het schaken eigenlijk uh, in de verdediging... Uh, dat ja. dat niet in het casino wordt aangeboden, omdat dan echt ja, een denksport is. Het was, uh, nee, maar, laat uh, ik nou zeggen, het, het, het is gewoon gokken. Poker is gewoon gokken. Ja, dus en is en niet... misschien is het slim gokken en als je econometrie gestudeerd hebt... dan zou ja, je het slim, ongetwijfeld slim beter kunnen dan de mensen die dat niet gedaan hebben. Slim maar gokken de zijn geen niet. Maar mensen die geen economie hebben Maar Robert, studieerd. Robert, ik een vraag stellen, wat is er mis met pokeren? Wat is er met poker? Het is verslavend. Heel simpel. Maar, oh, maar, maar ik... Robert, ik speel met mijn kinderen Monopoly en, en, klaar, en schoppen 7 en Call En dat is ja, ook verslavend. Ik speel ook met mijn moeder Canasta En ik, ik, ik, ik, ik weet dat ik ook in het casino ben gekomen. Oh, maar maar, je... maar, maar wat, wat, wat bedoel je? Uh, uh, laat me dit vragen. Jongens, is pokeren gokken? Uh, ik begin bij Pieter. Wij, uh, nou, ik vind het uh, niet een gokspel, omdat er totale strategie bij komt kijken. Er zit een geluksfactor in, maar die kan je zelf heel goed kan je die temperen. En dat kan je doormaten van je eigen spel. Ja, kan je kijk, dat, uh, als je net begint, ja, is het veel meer een gokspel nee, dan een behendigheidsspel. Juist. Want het is niet voor niets dat we die denken slechte, dat het een behendigheidsspel ja, is. Die slechte ervaring heeft hij dan meegemaakt. Misschien, misschien. Robert, maar... heb jij ooit gepokerd? Nee, nee, ik heb nooit gepokerd. Ja, maar Robert, dat je toch geen oordeel hebben. Luister als, om u te vertellen, afgelopen dinsdag... Je bent grappig, Robert. Afgelopen dinsdagavond mocht ik in een soort uh, een celebrity poker dingetje zitten... en toen knikkerde Fatima me eruit... ...met twee koningen en ze lochten me er zo in. Ik was op dat moment chipleader op tafel. En ze lochten me erin en werd ik eruit geslingerd. En ik kan u één ding vertellen. Ik keek daar en ik dacht, ah, wat gaat dat dom meisje me maken. En ze knikkerde me eruit. Dus Robert, het heeft ook te maken met je eigen ego als mens. Hoe je eruit geknikkerd wordt. Dankjewel wel voor het bellen. Uh, Marcel, een paar dingen. Ja, uh, als iemand professioneel al wil worden, moet dat kunnen. Maar als het mijn kind zou willen zijn, zou ik hem op de risico's wijzen... Zou Ruurlijk. jij willen dat jouw kinderen ook professioneel pokeraars worden? Ik heb een zoon van 18 en die is. Uh, een zit... zeer verdienstelijke zanger. Uh, ja, nou. De Drummer. De Drummer. De drummer, ja, de drummer. Maar ja. uh, hij is uh, ook aan pokeren. Zoals de, iedereen op school, overal waar je ziet, mensen kaarten, ze socialiseren. Poker is een onderdeel geworden van de mensen. Het is daar. En daar kan je niet omheen. Dus als je kinderen dan ook aan de haal gaan, die vinden het leuk. Dan maken ze keuzes. Dan kijk je natuurlijk. kijk Ik kijk wat mijn kinderen gaan doen. Waar ze naartoe gaan. Ik hou ze in de gaten. Zoals ieder ouder. Dat zou moeten doen. En dan gaan ze kaarten uit in de gaten. En als hij het leuk vindt om naar de film te gaan. Gaat hij naar de film. En als hij het leuk vindt om een pokerspelletje te doen. Gaat hij naar het casino. Maar is dat het prima, is ook wel doet hoe het is. Weet je Over, wat poker is, is een recreatief spel al, in principe. Mijn... Een aantal mensen doen het professioneel. Maar de ja. meesten doen het gewoon Het is recreatief. al 10.53. Ik moet bijna naar het einde toe. Het, het vliegt voor mij. Uh, Peter van Raalte vraagt. Uh, of Jeffrey vraagt, wanneer gaat een Nederlander de final table halen... De bij de Series. World Series of ja. Poker? Main Event? Wie? Ja. Ja. Pieter. Laten we, laten we dat vragen aan Jamanda. Dat is beter, want dat uh -huh. is natuurlijk koffiedik kijken van nee, de toekomst. Nee, kom op Marcel, je bent het al 25 jaar. Je bent de 2002 pokeraar van het jaar geworden. Alles gaat een Nederlander ooit? Ja. want luisteraars voor de mensen... De, die ik niet voorspel weten, wel in de volgende drie tot vijf jaar, misschien eerder... dat er een Nederlander aan finale tafel komt. We hebben ongekend... Goed talent. En daar bedoel ik niet mee dat je zegt van... Oh, maar die doen het even. Maar het is wel de, de bodem voor... Zijn ze voor... beter dan jij ooit was? Uh, ik denk dat de, de, de grondslag... Mensen als Pieter, Thierry van den ah, Berg, Noah, Fatima. Dit, uh, beter en slechter kan ik niet zeggen. Want ik denk Luisteraar, dat je heel ze heel veel... is ver... maar... arrogant. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 58. Oh, even één ding, ik heb een luisteraar meneer Fares, die is 82 jaar, ik heb hem lang niet in de uitzending gehad en ik wilde heel graag weten wat hij erover vindt, want ik, ik dacht... Meneer Fares, wilt u even met me afspreken, want ik dacht dat u misschien dood was, dat als dat ja, gebeurt... Ja, dat dacht ik ook niet, ik dat oh. dood ja. Nee, maar meneer maar Fares, kunnen we de afspraak moest... maken dat als u dood bent dat iemand ons belt, want ik heb u gemist de afgelopen tijd, dus... Ja, maar ik... Ik bel elke dag prem. Oh. En het, ko het komt niet door. Ja, ik, ik ah. heb een contact. Maar ja, dan zeg ik iets. En, okay. en dan komt dat niet in de huis. Oké, okay, neemt u me iets. daarvoor niet kwalijk. Even een vraag: pokeren. Vindt u dat nou een lousie fout spelletje? Of zegt u nee, die Fatima en die Pieter en die Marcel, zijn leuke kerels? Nee, ik vind het net als een, als een topsport. Als de mensen dat goed doen en er goed geld mee verdienen... want dat kan je met topsport ook, behalve in de Olympische Spelen dan. Dan vind ik <laughs> dat fantastisch. Alleen, ik doe het niet. Ik heb het nooit gedaan. Ik Waarom niet? Uit de tijd dat het loesje was, maar ik raak eraan verslaafd. Ik ken mijn verslavingen. Oké. Okay. Ja, dat is verstandig. Ja, nee, maar, maar, maar, maar Marcel, dat is, kijk, ik ben iemand... Ik ben zeer gevoelig voor verslaving. Dus roken, drank, gokken... Daar ben ik allemaal gevoelig voor. Dus ja, ik, maar dan kan je ik... net zo goed verslaafd raken aan Ik kan er heel veel het. verslaafd ja, raken. Heel kort, ik ja, maar, zou ja. heel bang zijn... als mijn zoon de stad ingaat naar een discotheek... om wat te drinken en uit te gaan. Of hij zit lekker op zijn zolderkamer... speelt zijn World of Warcraft en speelt online poker. Hier en daar. En heel klein en heel beheerst met play money, Of hij gaat naar het casino... Waar die beschermd is, waar je weet waar die is en waar die in toe is. Als dat, dat hij misschien in het circuit terechtkomt en dan gebruikt een pilletje, of ze doen het in zijn glas of wat dan ook. Daar ben ik bang voor. Okay, en niet ik voor... Even wat checken. We hebben even... Hoeveel Nederlanders zijn nog in het main event bij het Holland Casino? Dan moet ik even goed nadenken, maar volgens mij een stuk of. 4? Ja, zeg maar Pieter, 40. Pieter, hoeveel zijn er nog? Zit er zitten nog 40, 40 in? man ja. zitten er nog in. En hoeveel Nederlanders zitten er nog uh, in? Volgens mij is het al 15. Uh, 15 denk ja, je... Niet 20. slecht hoor voor 35 nationaliteiten. Ja, nee, maar Marcel, denk je dat de Nederlander het zal winnen de Masterclassics of Poker in het Holland Casino vandaag? Ik ben geen man. Het, is, het zijn zoveel goede spelers, leuke spelers. Je vroeg net of de spelers beter zijn geworden. Dat had ik van tevoren al gezegd. De, de, de leerstudie van een kind van 12 is veel beter nu als vroeger. Dus ook de spelers zijn beter geworden, slimmer geworden. Het is gewoon heel leuk om te doen. Luister als er wel, op de achtergrond. We hebben tijd. Pieter, waarom ga je niet rentenieren van je geld? <lacht> als dat zou kunnen, nee. Uh, ik uh, vind het. Uh... Ik hoop dat ik nog wat, uh, leuke uitdagingen ook binnen het poker heb. En dat uh, vind, ik, uh, vind ik mooi. Luisteraars, de tijd vliegt voorbij. Ik ben echt door de tijd in. Ik wil nog zoveel zeggen over hoe het weekend was. En hoe ik dankbaar ben met mijn redactie. En hoe blij ik ben dat Fatima en Marcel en Pieter er zijn. Maar ik wil jullie heel veel succes wensen. Ik vind het zo leuk, de tijd is voorbij gevlogen. Zullen we dit zeggen? Wie zingt hier? Het is een bekende is stem. Marcel. Hey, Marcel. <laughs> Marcel Luske, luisteraars. Hij zal het live zingen. Hij kwam iets te laat in de bus. We me eindigen met de Godfather of Poker uit Nederland. Marcel Luske. Ik mag jullie alle drie hartstikke bedanken. Dank je wel. En luisteraars, tot maandag. Namaste. Daag. dag. We belong together, won't you believe in my soul? Lady, for so many years I thought I'd never find you, you have come.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 De kruis vertelt hoe je eeuwig jong blijft. Ik ga wel eens kieren. En dan zie de mensen voor 70, 75 jaar zo naar beneden gaan. Zondag wordt over 12 in de Tribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro. Wat zeg jij dan? Amsterdam Gold .com. Bescherm je vermogen.